to That's how a learns to fly. Veronica. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is vijf uur. Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na de val van het kabinet Schoof hebben Nederlanders alleen vorig jaar al een miljoen euro aan wachtgeld voor de vertrokken bewindslieden moeten ophoesten. En daar blijft het niet bij, schrijft de Telegraaf. Ook Kamerleden die weg moesten en die niet snel een nieuwe baan vinden... hebben recht op wachtgeld. Over bedragen per persoon mag Binnenlandse Zaken geen uitspraken doen. Vandaag wordt duidelijk wat de coalitieplannen van D66, CDA en VVD... voor effect hebben op onder meer de koopkracht, armoede en het klimaat. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving... hebben de plannen de afgelopen weken doorgerekend. Om 11 uur presenteren ze hun conclusies. De Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden, dat heeft zijn familie gemeld. Hij was vooral bekend door zijn rol van Dr. Mark Sloan in de serie Grey's Anatomy... en speelde daarna ook in de HBO-serie Euphoria. Dane maakte een klein jaar geleden bekend dat hij aan de spierziekte ALS leed. Hij was 53. En schaatser Kjeld Nuis heeft zijn allerlaatste Olympische wedstrijd bekroond met brons... Op de 1500 meter werd hij derde, achter de Chinees Neng Yan en de Amerikaan Jordan Stolz, die hem nog geen tiende van een seconde voorbleef. Voor Naars was het feest er niet minder om. Dit is supervet, zei hij na afloop. Het voelt als goud. Naars wil na deze spelen nog één en misschien wel twee jaar door. Het Veronica Weer van Weer Online. Er valt eerst nog wat lichte regen of natte sneeuw, vooral in het noorden. Geleidelijk wordt het zachter en vanavond gaat het overal flink regenen. Het wordt 3 tot 8 graden. En dan heb ik nog een uh, snelheidscontrole voor je. Op de N59 in beide richtingen bij Bruijn hectometerpaaltje 32.4. Moet je opletten op je snelheid, want daar word je geflitst. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Hein Keizer. Dit is Veronica. Oh mm -hmm. We'll be friends. Veronica. Je bent welkom. Venoma Bonita. Radio Veronica. Join the club. You gotta get off you gotta I had you on. Gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain. Cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain. Well, alright. Anouk, are you kidding me? And in deep last night, the DJ saved my life op Veronica. Het is bijna ochtend. Nou, ik wil zeggen, het is bijna ochtend. Het is al gewoon vijf uur, tien over vijf. Misschien ben je al ruimschoots wakker. We zitten bijna tegen het weekend aan hè, jongens. Daarom ben ik misschien niet zo heel scherp. En mocht je nog een DJ nodig hebben om je live te saven... kan je altijd bij me aankloppen. Oh, is dat lief. Of ga naar Ibiza, want uh, daar lopen toch wel de meeste DJ's per vierkante meter. Ibiza, mag je dan ook zeggen als je er een keertje heen bent geweest. En ben je op zoek naar de meeste frikandellen per vierkante meter? Nou, dan moet je een fijnaard zijn. Want uh, da, da, da, daar gooit Franske nog wel een paar in de frituur. Goed. Zometeen hoor je Paul Weller hier op Radio Veronica. Maar eerst Coldplay. Viva Viva la vida. I the crowd would sing now the old king is dead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 close enough to tell you that you do something to me something Godfather van Britpop. You do something to me. Ah ja, en een behoorlijke vader ook. Hè. Hij heeft uh, acht kinderen. Hij heeft hem niet uh, versleten met plassen, zeggen ze dan. En daarvoor Coldplay, Vida, Viva La Vida. En de band van 2025. Ja, je weet wel. Dit was het moment toch van 2025. Kunnen we collectief over eens zijn. Dat moment uh, tijdens dat concert van Coldplay... dat de CEO van een bedrijf werd betrapt... met een medewerker van HR. Tijdens hun concert... Ja, ik zit altijd te denken, ik zie dat fragment nog zo vormen... dat ze dan in die kiskam worden gezet en dat ze wegduiken. En ik denk op het moment dat ze niet hadden weggedoken... dat er niks aan de hand was geweest, maar goed. Er zijn nog meer uh, mensen bekend geworden tijdens een concert van Coldplay. Namelijk de Italiaan Tiziano Marelli. Hij was aanwezig bij een concert en had een vlag vast met... Italy fucking loves Coldplay. Coldplay deelde die foto van die man... en die foto heeft onderhand meer dan 200.000 likes op Instagram. Maar nu komt het allermooiste. Die Italiaan, Tiziano, die had een shirt aan van FC Groningen. En zo werd deze Italiaan wereldberoemd in Groningen. Maar ik zat even na te denken, sta ik toch liever bekend... als de man met een FC Groningen shirt aan tijdens een optreden van Coldplay... Dan de man die met de HR, de HR manager staat te muilen. Tja. come from an under Veronica. Veronica, de beste muziek aller, aller tijden. Van de afgelopen jaren Nothing but Thieves overkam. Maar mocht je nou ooit de kans krijgen om ze live te gaan zien, dan zou ik daar zeker naartoe gaan. Maar informeer wel even je gezelschap. In mijn geval was dat mijn vriendin. Vooraf dat het uh, een mannelijke zanger is. Ze zijn namelijk uh, halverwege het concert. Jeetje, wat grappig zeg! Dat die vrouw uh, daar zo met zo'n rockband staat. Ik zei ja, schat, um, Conor Mason, die uh, van Nothing but Thieves. Ja, dat is gewoon een man. Maar hij kan gewoon zo ontzettend hoog zingen. Geweldig. <laughs> Op Radio Veronica. Over energiek zingen gesproken. A sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice. I Maar... Je niet zo goed? Want er is momenteel één vertraging met een totale lengte van 2 kilometer. Die ga je vinden op de A12 Arnhem oberhausen tussen Oud Dijk en Duitsland sta je 6 minuutjes vast. Dit is Radio Veronica, het station van Gerard E. Top, iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Hein Keizer met de beste muziek aller tijden. Dit is weer... Een, uh, klein maandje, dan is het zover. Ja, misschien heb je het totaal niet op je netvlies, maar ik wel, want ik kreeg hem gisteren binnen. Mijn stempas. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En ik loef de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vind dat een van de allermooiste dingen die er bestaat, want ja, we kennen natuurlijk allemaal Den Haag en uh, alle gelikte politici die dit al jaren doen, maar bij zo'n gemeenteraadsverkiezing ja, dat kan natuurlijk ook gewoon uh, Beppi van de Blok, weet je wel. Die, die gaat dan ook in één keer een soort politicus worden. Het is allemaal net iets minder gelikt. Het is net iets echter ook. Je ziet ook de echte mensen. En online maken zij natuurlijk ook allemaal campagne. <tie> ja, ik, ik heb dit filmpje, ik denk, een stuk of zestig keer bekeken. Want het CDA in Wiegen moet ik zeggen, in Gelderland... Ja, die dachten, wat kunnen we nou doen om een beetje stemmen te werven? Ja, we kunnen natuurlijk gaan flyeren. Uh, we kunnen natuurlijk uh, ja, uh, op de straat gaan staan, uh, mensen aanspreken, video's maken. Maar wat we ook kunnen doen, is een nummer 1-hit uitbrengen. Ja, het is uh, tien over half zes. Ik zou zeggen, spitst die oortjes voor de wereldhit van het CDA in Wiegen. Dag mevrouw, dag meneer, beste mens, beste keer CDA. Nee, Dit kan nog niet. vrouw, dat, mevrouw, dat Schitterend. CDA in de weer. CDA en die handjes, kom maar wiegen, kom op. Breng uw stem op ons uit. Daarom zingen wij luid. Samen kunnen we meer. En met z'n allen! Nou ja, ik weet waar mijn stem naartoe gaat als ik in uh, Wijchen zou wonen. CDA kom er maar in <middels> to pull us mm -hmm. and they're lies again mm -hmm. and they're lies mm -hmm. to pull us through. Goede nummers, man, nee, niet te geloven, man. Radio Veronica. Ja, ik ben er heel blij mee. De beste muziek aller tijden. Here you Mooi boeketje hier op Radio Veronica. Fleetwood Mac, Bastille. En de Nightcrawlers. En de man achter de Nightcrawlers, dat was John Reed, die is recent overleden. Maar ik kan me zo voorstellen dat zijn naam soms voor problemen heeft gezorgd. Ja, dat mensen dan John Reed inhuren en dat dan ineens de rijdende rechter John Reed voor je deur staat. Dat je dan ook vraagt van, hey, uh, kun jij even push the feeling on zingen? Nee, uh, maar die hecht die daar staat, die hangt over het erf van je buurman heen. Ja, daar moet je toch uh, even wat aan doen. Dus, voor eens en voor altijd, voor alle rechterlijke geschillen... meester John Reed, voor al het andere, Nightcrawlers. Ah. Is dat ook weer even uit de wereld? Een stukje service naar de mensen toe. Zeker weten, het is uh... tien voor zes. Frank van der Lende heb ik uh, al gespot hier in de pad... Veel plezier straks met de Ochtendshow. En we zijn hier, één grote familie. En daarom Sister Sledge op Radio Veronica. Ik ben Marijke Retel. De val van het kabinet schoof heeft de belastingbetaler... alleen vorig jaar al een miljoen aan wachtgeld gekost.